En Oegel Boerel staat intussen maar te poetsen, hè, aan Salomo. Uit alle macht wordt er gepoetst om de witte verf van de ravenveren te krijgen. Die arme Salomo stinkt een uur in de wind naar Terpetijn en de verf is er maar gedeeltelijk af. Overal vertoont hij nog de meest weelderige verfvlekken. Het is dan ook best te begrijpen dat de twee wijze vogels volstrekt niet te spreken zijn over Joris het vispaard. Van de afwezigheid van Paulus maken ze dankbaar gebruik om eens flink kwaad te spreken over de Joris. Ja, wat een schandalige diert, hè? En een onmogelijk beest is het. Een onmogelijk Ik zal hem dit grapje nooit vergeven. Nooit of van We blijven voor goed boos op hem. Paulus had hem nooit aan moeten halen. Zo'n ondier hoort niet thuis in een fatsoenlijk gezelschap. Ik ben het roer met je eens. En we moeten hem zo gauw mogelijk zien kwijt te raken. Oh, Hop, moet Joris, dus waardelijk! En we hebben met alles niks te maken. Nee, want die zal wel weer medelijden hebben met zijn lieve huisdier. En dat hebben wij helemaal niet. Weet je wat jammer is, Oh, dat wat is er jammer? Dat de nog niet terug is. Anders konden we Joris aan de heks uitleveren. Ja, dat zou de oplossing zijn. Maar ja, de reus Knobbelenbats heeft haar meegenomen, dus dat gaat niet. Zonde? Maar oh, hoogstil, oh, daar hoor ik iemand volgen. Uh, een, een Wie zou daar zo hard aankomen? komen hadden? Ik zie het al. Het is Paulus. Met Joris? Zonder Joris. En hij ziet er zeer bezorgd uit. Oh, oh, zijn jullie daar? Gelukkig dat jullie nog niet weg zijn. Wat is er gebeurd? Tja, wat is er voor vreselijks aan de hand? Oh, vrienden, dat is heel erg. Calipta is terug. Calipta terug? Haha, Salomo, hoor je dat? Ja, dat komt goed uit. Dat komt ons best van pas. Ja, maar die arme Joris? Wat is er met Joris? Is hij weg? Hoera, hij is weg. Is maar dat een opluchting. Maar, laat ons nou even uitspreken, hè. Hoe is Joris weggegaan, Polis? En het ergste is dat Eucalypta Joris wil opeten. Opeten? Dat, dat kan je toch niet menen, Paulus? Maar dat meen ik wel. Eucalypta heeft het duidelijk gezegd. Ze vond hem er smakelijk uitzien. Een lekker vet. En ze had echt trek in Joris. En nou heb ik zo verschrikkelijk met Joris te doen. Dat spreekt een en ander wel zo tamelijk vanzelf. Wij ook, niet waar, Salomo? Natuurlijk! Dat is ontzettend! Arr, majoerders! Maar het was toch wel zo'n lief dier. Ja, met zulke trouwe oogjes. En zo'n aanhankelijk heb net een hondje. <lacht> misschien, misschien, vrienden, is het nog niet te laat? Ja, gelijk. Misschien kunnen we Joris nog redden. Maar dan mogen we geen tijd verliezen. Dan moeten we nou meteen... Dat, dat vooruit, erop af. Ze vertrekken onmiddellijk naar het hutje van Eucalypta blakend van strijdlust, Paulus loopt in het midden, zwaaiend met zijn kaboutervuisten, Oeguburu en Salomo hollen al fladderend ieder aan een kant van Paulus, ze zijn alle drie diep verontwaardigd en mopperen naar harte lust op die lelijke eucalyptus. het regent verwijten en bedreigingen, en nog Oeguburu, nog Salomo denken eraan, dat ze zo pas nog zo vreselijk boos op Joris waren, zo boos, dat ze hem zelfs een eucalypte hadden willen uitleveren. Wat <laughs> van zwandaal is het, dat die valse heks van onze Joris is gekomen. Geen haar op zijn kop mag hem worden. Laat Eucalypta dat niet proberen, want dan krijgt ze met ons te doen. We zullen haar leren een van onze beste vrienden te ontvoeren. Ja, zo denk ik er ook over, vrienden. Eucalypta krijgt een geweldig pak slaag van me. Al, als ze Joris, als ze, oh, we zullen toch niet te laat komen? Moet houden, Vals. Daar is het heksuitje al. En er komt rook uit de schoorsteen. Maar dat is een heel slecht teken. We moeten korte bedden maken. De, desnoods buiken we de deur in. Open die deur en dadelijk. Nee, dan al zeer onmiddellijk. We kunnen geen geladen. Dat daar da, da gaat de deur al open. Elk, elk. Goedenavond samen. Nee, is Joris in leven blijven? Hoe is dat mogelijk? Hij doet zelf de deur open. O, oh, joris wat zijn we blij jou heel huids terug te zien. Daar is je toch geen kambaat gedaan? Alle, oh, alle, oh, niks aan. Maar, maar waar is Eucalyptus? In de plant? In de, in de bad? heeft me in de pan gestopt. Dezelfde pan die ik voor hem had klaargezet. En die heeft het vuurtje aangestoken. Maar Joris, hoe heb ik het nou? Jij wilt ook een lip daar toch niet opeten? Jawel. O, o, ik heb honger. <lacht> Dit is helemaal nogal wel zo dadelijk buitengemeen zeer belachelijk. Ha, daar rollen wij met z'n allen hierheen om Joris uit de pand te bevrijden. En wie zit er in? Eucalypta zelf. En dan moeten we nou Eucalypta dus bevrijden. Oh ja, yeah. alsjeblieft. En mag voort, want dat vuurtje wat zo heet. Ja, ja, ja, je zijn wel. Geef me maar een hand, Eucalypta. Zo, ja, ja. Yeah gelukkig. Jullie hebben me nog bij de gered. Toch sta ik weer op de veilige grond. Ook, oh, ook, oh, maar ik heb maar lekker een maaltje kwijt. Ze mag er juist zo heel goed uit. Een <laughs> kostelijke mop is dat. Hoe heb je het voor elkaar gekregen, Joris? Ook, oh, heel eenvoudig. Ik heb gewacht tot naar de pan voor me klaar had gemaakt. En toen heb ik haar erin gehoepst. Yeah. Dat heeft hij, een vreselijk vispaard is het, helemaal niet te vertrouwen. Zal jij nou nooit meer een vinger naar Joris uitsteken, Eucalypta? Ik zal wel wezer wezen, dat nare beest is iedereen de baas. Nou, dat is te beter, dan gaan we nou allemaal naar huis. Ga mee, Joris, we stappen op. Vrolijk vertrekken ze met z'n vieren. Wat Eucalypta betreft, die veegt zich het angstzweet van het voorhoofd, en ze kijkt het stel na met grote schrikogen. Voorlopig zal ze wel geen trek in vispaarden bekrijgen. Majores heeft nog wel trek in heksen. Hij beklaagt zich bitter over het feit dat dit kostelijke hapje zijn neus is voorbijgegaan. En Oegeboer en Salomo, ja, die weten eigenlijk niet goed hoe ze kijken moeten. Nu het vispaard eenmaal buiten gevaar is, herinneren ze zich weer heel precies wat ze samen besproken hadden, maar ze zouden dat vanzelfsprekend voor geen goud aan Paulus bekennen. Nee, dat niet, hè. Ik ben toch zo blij dat we Joris gered hebben. Te ja, geweldig blij, ik ook, hè. We hebben reuze angst gezeten. We hadden hem niet willen missen, want het is toch zo'n beste Joris, hè? Zo'n allerbeste rauw ja, voor mij is het ook een hele opluchting. Maar Joris moet voortaan een vriend kijken uit de buurt van die hekspijpen, hoor, Joris. Oh, oh, ik ben niet bang voor heksen. Oh. Ik ben voor niemand bang. Nee, nee, nou moet je niet overmoedig worden, Joris. Waarom niet? Kou, kou, kou, kou. Gewoon alle Help, brutale rekel die je bent. Ja, daar heeft Joris allebei de wijze vogels weer om vergehoepst. En daarmee is één ding duidelijk geworden. Joris heeft zijn streken nog niet verleerd. Integendeel.